Maar ik zal passen met het NOS-journaal. Het vliegtuig voor Nederlanders en andere EU-burgers... die vanwege het coronavirus weg willen uit China... is aangekomen in Wuhan. Daar zitten ongeveer 20 Nederlanders. Hoeveel van hen gebruik maken van de evacuatievlucht is nog niet bekend. Het is de bedoeling dat het toestel in de loop van de dag weer in Europa landt. bij aankomst moeten de passagiers uit voorzorg twee weken in quarantaine. In China is het aantal doden door het coronavirus opgelopen tot boven de 300... Volgens Chinese staatsmedia staat het aantal ziektegevallen op ruim 14.000. Irak heeft een nieuwe premier. Mohammed Taufik Alawi is na maanden onderhandelen door de president naar voren geschoven... als opvolger van premier Mahdi, die in november zijn ontslag aanbood vanwege de aanhoudende protesten. Het is de vraag of Alawi een eind kan maken aan de onrust. Hij was eerder minister en is een neef van de huidige vicepresident. Betogers zien hem daarom als lid van de gevestigde orde. De meeste snelwegongelukken waren vorig jaar ten noorden van Amsterdam bij de Koentunnel. Blijkt uit een inventarisatie van de stichting Incident Management Nederland. De organisatie waarin bergers samenwerken. Bij de noordelijke ingang van de tunnel waren 63 ongelukken. Volgens de stichting is het wegdek daar slechter omdat het asfalt in de bocht bij de tunnel sneller slijt. In de Eredivisie heeft Peck Zwolle thuis met 1-0 gewonnen van Groningen. Door die overwinning stijgt Zwolle van de 16e naar de 14e plaats in de Eredivisie... Feyenoord won in de Kuip met 3-0 van FC Emmen. De Turkse debutant Eusia Koep scoorde al in de tweede minuut. Twente tegen Sparta eindigde in 2-0 en Ado Den Haag-Vitesse werd 0-0. Het weer. In het noorden kunnen een paar buien vallen. Het koelt af tot een graad of 6. Overdag trekt een gebied met regen over van het zuidwesten naar het noordoosten. Temperatuur ligt tussen 6 graden in het noorden en 12 in het zuiden. Maandag verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.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 Allow to, allow to, allow to allow other people to use the emotional, verbally, beauty this week we I'm